7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Nederlandse mariniers doden twee Somalische piraten. Weer honderden gewonden door geweld in Jemen. En brokstukken Air France toestel gevonden in de Atlantische Oceaan.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 In Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust, lijkt een padstelling te zijn ontstaan tussen de troepen van de rivalen Wattara en Bakbo. Sinds gisteren wordt er nog maar sporadisch geschoten. Troepen van de gekozen president Wattara bereikten Abidjan vorige week nadat ze 80% procent van Ivoorkust in handen hadden gekregen. Ze namen onder meer het gebouw van de staatstelevisie in, maar werden daar pas vrijdag alweer verjaagd.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 In Kazachstan heeft president Nazarbayev de presidentsverkiezingen gewonnen. Volgens exitpolls kreeg hij 95,5 van de stemmen. De 70-jarige Nazarbayev is al sinds 1989 aan de macht. Er waren drie tegenkandidaten, maar volgens onafhankelijke waarnemers zijn er in Kazachstan nog nooit eerlijke en vrije verkiezingen geweest. Nazarbayev lijkt desondanks populair, omdat Kazachstan redelijk welvarend is.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 Dan het weer nog, vanochtend opklaringen, later toenemende bewolking... en in het oosten mogelijk een buig. Het wordt 11 graden aan zee en 15 in het zuidoosten. Morgen bewolkt, vooral regen in het noorden en een stevige wind. Woensdag droog en wat zon en een graad of 18. Nou, we hebben een verkeersinformatie. 20 files, 75 kilometer bij elkaar. Heel normaal voor dit tijdstip. Wel zijn er een paar ongelukken gebeurd. en Daardoor loopt het vast op de A6 richting Muiden bij knooppunt Maardenberg 5 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... voor knooppunt Kleinpolderplein 10 kilometer. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer. Hij heeft te maken met een ongeluk op de A20... vanuit Gouda naar Hoek van Holland... bij Rotterdam Spaanse polder. Daar staat nog een file van 8 kilometer... maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open.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 Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Voor het eerst zijn bij een Nederlandse actie... voor de kust van Somalië piraten om het leven gekomen. U hoorde dat, zometeen meer daarover. We gaan eerst naar Frankrijk, want wat is nou de rol van dat land... in het conflict in Ivoorkust? In ieder geval heeft afgelopen weekend Frankrijk... honderden extra militairen gestuurd... en werd het vliegveld van Abidjan ingenomen door de Franse troepen. Wordt er wordt nu gesproken over de evacuatie van duizenden Fransen... uit Ivoorkust. Gaan nou, we over praten met onze correspondent in Frankrijk, Frank Renaud. Frank, ja, in hoeverre zijn die plannen al concreet voor die evacuatie? Er zijn redelijk concrete plannen lijkt het, maar het is nog niet op grote schaal begonnen in ieder geval, maar het lijkt aan te komen. Gisteren werd het vliegveld ingenomen, zoals jullie zeiden al, met het doel om mensen te kunnen laten vertrekken. En een eerste groep van 167 buitenlanders, waaronder veel Fransen, die heeft Ivoorkust al verlaten. Nou, s'avonds, gisteravond, maakte president Sarkozy ook bekend dat alle Fransen in Ivoorkust, en dat zijn er zo'n 12.000, samen moeten komen om beschermd te worden. En de minister van Defensie zei daarna dat een evacuatie wordt bestudeerd, we laten de Fransen niet als gijzelaars of slachtoffers... tussen de strijdende partijen zitten, zei hij. En de afgelopen dagen zijn natuurlijk al massaal buitenlanders... ondergebracht op het militaire kamp van de Fransen bij Abidjan. Weet je hoe de situatie daar is? Dat ja, kamp ligt naast het vliegveld van Abidjan. En daar zijn de afgelopen dagen dus inderdaad massaal mensen binnengebracht. door het Franse leger. dat patrouilleert in Abidjan. en mensen ophaalt als dat nodig is. En er zijn ook heel veel mensen die op eigen gelegenheid daar naartoe komen. om in veiligheid te worden gebracht. Want in de wijken waar ze wonen voor buitenlanders. wordt veel geplunderd. Maar goed, daar is dat kamp helemaal niet voor ingericht. voor al die mensen. Er zitten er nu al 1650 mensen. die daar naartoe gevlucht zijn. Bijna de helft ervan is Frans. Maar goed, die moeten slapen in provisorische tenten. en er zijn twijfels of er wel genoeg eten en drink is voor zoveel mensen op langere termijn... laat staan dat er nog meer bij komen. Ja, nou zit er dus in die voorkust ook een vredesmacht. Uh, die is ook beschoten. Frankrijk werkt daar ook nauw mee samen. Dat zullen ze ook wel moeten. Maar kunnen uiteindelijk die Franse militairen wel afzijdig blijven... en zich niet bemoeien met conflict? Nou ja, het officiële standpunt van Parijs is: wij bemoeien ons niet met de strijd. Die Franse militairen, en dat zijn er inmiddels zo'n 1.500, die zijn er alleen om de buitenlanders in Abidjan te beschermen. Volgens minister van Defensie Gérard Longuet kan Frankrijk namelijk niet overal in actie komen. Nous n'avons pas vocation à être le gendarme van alle landen in maar als we een van de tous les pays en difficulté, sauf si une résolution des Nations Unie que nous acceptons nous le demande. We hebben niet de roeping om overal als politieagent op te treden... als ergens een land in problemen komt, zegt minister Longuet. Dat doen we alleen als er een VN-resolutie ligt die we steunen... zoals bijvoorbeeld in Libië het geval was. Ja, dat kun je wel mooi opschrijven, Frank. Maar wat gebeurt er als ze beschoten worden? Hebben ze daarover nagedacht? Ik, ongetwijfeld hebben ze daarover nagedacht... maar het scenario doet zich nog niet voor. En de Fransen zeggen, dan is het de VN-vredesmacht in eerste instantie... die geacht wordt daarop te reageren en te zorgen voor bescherming. Goed, voorlopig is de evacuatie nog niet begonnen. Frank Renaud vanuit Parijs over de Franse inbreng in die voorkust. Dan naar uh, die schotenwisseling. Uh, tussen het Nederlandse vergat tromp en Somalische piraten. Het gebeurde voor de kust van Somalië en daar zijn twee piraten bij gedood. Zestien zijn in totaal opgepakt en worden vastgehouden nu aan boord van de tromp. Het is voor het eerst dat bij een Nederlandse actie piraten om het leven zijn gekomen. Daarom praten we er verder over met Marcel van den Broek. Hij is piraterijdeskundige van Nautilus International. Dat is een vakbond voor maritieme professionals. Meneer van den Broek, goedemorgen. Goedemorgen. De tromp beveiligt de wateren bij Somalië. Dat is in ieder geval de bedoeling. Wordt daarbij vaker geschoten? Is dat vaker voorgekomen? Uh, het is zeker niet de eerste keer. Maar uh, wat u net al zei, wel de eerste keer... dat er uh, met zo'n Nederlandse actie uh, mensen om het leven zijn gekomen. Heeft u um, kunnen achterhalen wat er nou precies is gebeurd? Wie, wie, heeft het, wie is begonnen? Wie heeft het vuur geopend? Uh, nou, wat ik heb begrepen is dat een uh, douw, uh, een Iraans uh, visserschip... Dat wilden ze inspecteren. Normaal uh, laten ze dan wat van die, van die, van die rubberen boten overboord. varen ze er naartoe om eens aan, een kijkje te gaan nemen. En op dat moment zijn die rubberen boten beschoten door vanaf, het, uh, vanaf dat visserschip. Waarop vervolgens die, de Nederlanders het vuur hebben beantwoord. En ze zijn toen echt het schip uh, best, gaan bestormen. Uh, tien van die piraten trachten te vluchten met een ander bootje. Die hebben te grazen genomen. En, uh, aan boord vonden ze nog eens uh, acht uh, piraten, waarvan uh, twee uh, dood. En bovendien, niet te vergeten, ook nog de originele bemanning van zo'n man of zestien. Hmm. En um, een jaar geleden is het natuurlijk ook gebeurd. Hè? Heeft de uh, bemanning van de Tromp ook dat Duitse, een Duits koperdijschip bevrijd, is ook geschoten. Wat zijn de regels daarvoor? Uh, schiet men makkelijk terug? Nou ja, ik heb me niet zo graag en niet zo vaak, nee. maar dit was gewoon pure zelfbeveiliging, uh, kan ik me voorstellen, zelfverdediging. Er werd uh, immers op, op onze jongens geschoten. En uh, ja, dan wordt het toch geschoten. Ja. En, uh, dus ja, het is vrij simpel, denk ik. Maar wordt er dan echt gericht geschoten? Op de nou, piraten? Nou ja, kijk... Uh, Ze hebben in ieder geval geraakt? Ja, ja, inderdaad. En uh, wat de precieze tactieken daarvoor zijn, dat weet ik ook niet. Ik ben geen, uh, geen marineman. Ja. Maar alles bij elkaar, het, het geeft maar weer aan uh, hoe gevaarlijk het is in dat gebied. En uh, het is daarom ook niet voor niks dat, uh, dat de Nautilus samen met de, met de werkgevers al geruime tijd bij de overheid aandringt op. Uh, ...private beveiliging aan boord van, uh, van Nederlandse Want schepen. Er is, dat... er is meer nodig dan alleen maar uh, bijvoorbeeld de tromp die daar uh, patrouilleert? Ja, weet u, kijk, dat, dat, dat gebied waar die tromp en al die andere schepen moeten uh, opereren... ...is ongeveer zo groot als West-Europa. Ja. Nou, dan heb je zo enorm veel schepen nodig. Het is mooi dat de tromp dit doet, hoor. Ik heb, uh, enorm waardevol, maar... Ze zijn zeker niet in staat om dat gebied, dat hele gebied waar de Somaliërs bezig zijn... om dat te controleren. Maar meneer Van der Broek, als de piraten zelfs op een, een oorlogsschip schieten... of in ieder geval op de rubberboten van de tromp... is het dan wel raadzaam om, om gewapende mensen aan boord te hebben? Nou ja, dan kan je er ook voor zorgen dat die piraten niet aan boord komen. Maar dan trek je het misschien ook aan, hè? Het, het vuur. Ja, maar dat vuur, dat is er nu al. Kijk, de varen nu het gros vaart gewoon nog steeds onbewapend rond... Geen vuurwapen aan boord. En, en desondanks worden ze beschoten door de piraten. Want dat is een van hun tactieken om aan boord te komen. Hoor ja. je met machinegeweren en uh, rocket-propelled grenades je aangevallen. Maar, maar hoeveel van die private uh, beveiligers moet je dan aan boord hebben? Nou, dat hangt een beetje af van de schipsgrootte en het schipstype. Nou, maar er moeten er flink wat zijn, denk ik, als je die... Uh... Somalische piraten van het lijf wil houden? Nou, dat kan vrij eenvoudig. Zijn. Je hebt natuurlijk wel een overwicht als je aan boord van zo'n groot schip zit. Dan sta je op een stabiel schip, over het algemeen. En die piraten komen in kleine bootjes. Ja, aan. precies. Okay. En dan heb je het toch wat makkelijker, denk nou. ik. Goed, er moet in ieder geval wat gebeuren. Dat hoor ik alweer. Barstel van den Broek, dank. Piraatdeskundige van uh, Nautilus International. In Libië zijn de opstandelingen en de aanhangers van Gaddafi... niet meer van elkaar te onderscheiden. En dat maakt de strijd zeer onoverzichtelijk. Hier is verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Nog steeds veel vertraging op de A6 richting Muiden... voor knooppunt Muidenberg, 10 kilometer na een ongeluk. De ook is daar afgesloten. Wat beter gaat het rond Rotterdam. Daar was een ongeluk gebeurd op de A20. Daar staan er nog files op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... voor knooppunt Kleinpolderplein, 13 kilometer... Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Klopen plein. 6 kilometer en op de A20 zelf vanuit Gouda naar Hoek van Holland... voor knooppunt Kleinpolderplein nog 7 kilometer. Maar alle rijstroken zijn weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 16 minuten over 7, maar zo zei het al. Libië zit er nog steeds geen beweging in het front, zo lijkt het. Troepen van Gaddafi staan tegenover de opstandelingen bij de stad Brega. Ondanks het vliegverbod slagen ze er niet in om het regeringsleger terug te dringen. Ondertussen probeert Gaddafi's regime een oplossing te zoeken... voor de libische crisis. De onderminister van Buitenlandse Zaken, Obaidi was gisteren in Athene... om daar te praten met de Griekse premier. Verslaggever Lex Runderkamp is nog altijd in het oosten, in Benghazi. Lex, hoe is de situatie nu daar? Is dat voor jou in te schatten? Um, nou ja, kijk, ik kan het natuurlijk het beste vanaf de, de opstandelingenkamp kijken. En daar is sprake van onmacht. Ik denk dat het feit... Als er al überhaupt serieus gesproken wordt door de regering van Gaddafi uh, met, met opstandelingenleiders ergens, uh, al dan niet via Griekenland, dan is dat echt omdat beide partijen, zowel Gaddafi als die opstandelingen, niet meer de, de, de doorslaggevende beweging kunnen maken. Ze zijn nu vijf dagen aan het vechten, onder andere rond die stad Brega. Mm -hmm. Daar ben ik gisteren... En ik ben niet naar de stad de voorste frontlinie gegaan... maar ik dacht, ik weet hier dat, die, dat het front is meestal een kilometer of 50 is dik. Dus ik dacht, ik ga eens aan de achterkant kijken... wat voor verhalen er uit dat, uit dat front komen, wat daar gebeurt. Ja, en dan kom ik, ja, ik kan het niet anders omschrijven... alsof ik bij een soort uh, hooliging voetbalrellen beland ben... waar uh, iedereen gewoon wat aan het doen is... en de eerste de beste die die, die ziet, achterna rent en schiet en doet. Het is een enorme chaos... Ongeorganiseerd. Ik zat op een gegeven moment uh, bij, uh, aan de achterkant van het front bijna een paar mensen te praten die daar uh, lagen te slapen even. Want uh, vechten kan je ook niet 24 uur per dag. En die zaten een broodje te eten, lagen te praten. En toen kwam er in de verte een truck, een, een, een jeep aanrijden, niet op de weg, maar door de, door de woestijn. En dan zie je zo'n groep van man of wat was het, man of acht. Ja, totaal in paniek van hè, is het een Gaddafi aanhanger of is er een van ons. En dan, dat, dat heb ik ook gefilmd, dat zie je ook prachtig in beeld dat ze werkelijk alle kanten op staan te kijken en met hun geweer in handen van ja, wat moeten we eigenlijk? Ik bedoel, het is een oorlog van, van, van blinden daar in die, in die woestijn uh, en dat is dan aan de kant, of, zal ik maar zeggen, waar ze uitrusten, waar ik was, maar aan de voorste kant ja, zijn ze al dagen geweest in die buitenwijken van dus dat is denk ik wat er op dit moment hoogst politieke ruimte biedt. Het feit dat geen van beide partijen enige druk kan zetten. Nou Lex, er is dus geen sprake van een, van een, van een logische klassieke veldslag. Dat maakt het natuurlijk voor de westerse bombardementen onder leiding nu van de NAVO lastig voor die Straliager piloten. Want wie is nou wie? Wat zeggen de opstandelingen daarover? Lex. Is weg. Energie, wat, wat ze waarnemen. Let, kun je nog even uh, overnieuw beginnen, want je viel even tien uh, seconden weg. Nou ja, wat, wat de rebellen ervan zeggen is dat elk alles geschut alle wat waar wordt genomen door de geallieerde strijdkrachten, wat zwaarder is dan een lichtmachinepistool, is per definitie van Gaddafi. Elk artillerieschot, elk tankschot. Uh, uh, dus. Het enige waar het onderscheid in te maken is, daar waar hard met het zware materiaal wordt geschoten, dat moet van Gaddafi zijn. Maar dat is natuurlijk taalig ingewikkeld. Lex Runderkamp vanuit Benghazi, hoorde u. Het is 19 minuten over zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het CDA heeft sinds dit weekend een nieuwe partijvoorzitter. Het is de Utrechtse predikante Rut Peetoom. Zij moet het CDA weer op de kaart gaan zitten... en zorgen dat de kiezers de weg weer terug weten te vinden naar deze partij. We praten erover met politiek redacteur Margreet Boer. Margreet, eens dus even terugkijkend op dat weekend. Wat denk jij? Gaat er met deze Rut Peetoom een andere wind waaien binnen het CDA? Ja, dat denk ik wel. Uh, zeker een beetje. Ja, het is niet zo dat het ro uh, roer radicaal omgaat met haar. Ja, dat kan eigenlijk ook niet. Hè. Maar haar bedoeling is wel om die partij te vernieuwen. Ze wil het CDA-bed opschudden. En een belangrijk ding wat ze wil gaan doen is nadenken over een nieuwe politieke koers van het CDA. Uh, daar gaat ze echt werk van maken, zei ze zaterdag. En dan vergelijkt ze dat met begin jaren negentig, toen het CDA ook twintig zetels had verloren... Toen is er een strategisch beraad ingesteld. Die kwamen toen met een rapport Nieuwe Wegen Vaste Waarden. Daar is toen een nieuwe koers uit voortgekomen. En daar heeft Balkende eigenlijk op voortgeborduurd. Nou ja, zoiets wil Petoom nu ook weer gaan doen. Een strategisch beraad instellen. Zodat je een nieuwe koers kunt ontwikkelen voor de partij. Voor de komende 10, 15 jaar. En dan moet die partij weer herkenbaar worden. En dat is dus voor Petoom echt een partij die, ja, in het politieke midden. Hè, dat zei ze steeds. Dus een partij die mensen centraal stelt. En de problemen van mensen. Want daar is het haar eigenlijk om te doen. Ja, maar, maar geeft is dan alleen een ander... Andere koersen, of moet het ook een heel andere partij worden? Ja, de koers is een belangrijk ding... maar er zijn heel veel punten... ook de organisatie van de partijen die moet op de schop... want heel veel leden zijn het gewoon zat... dat de partij heel erg vanuit Den Haag gedirigeerd wordt. Zij willen zelf meepraten, meedenken. Dus die nieuwe voorzitter moet er ook heel veel energie in steken... om een nieuwe organisatie van de partij te krijgen. En dat betekent dus dat ze aan de ene kant... aan die organisatie moeten werken... en aan de andere kant inhoudelijk... een hele nieuwe politieke lijn uitdenken... And als ze dan die nieuwe inhoud ook heeft... dan moet ze daar dus ook weer personen bij vinden. Want er moet dus eigenlijk één persoon ge gevonden worden... die, als men weet waar het nieuwe CDA voor staat... dat die ook de partij gaat leiden. Dus die nieuwe voorzitter die moet eigenlijk ook de komende jaren op zoek... naar de nieuwe partijleider van het CDA. En dat zal nog een hele zoektocht worden. Maar dat is een heel belangrijk punt, ook in haar takenpakket. Ja. Nou, er is nog een hoop werk voor haar te doen. Kan zij dan aan de slag met een eensgezind CDA? Want dat is natuurlijk tot nu toe voor iedereen... ...probleem geweest binnen die partij. Ja, en eigenlijk is dat nog steeds wel een probleem, die verdeeldheid. Dat merk je zaterdag eigenlijk ook nog wel. Dat regeren met uh, de PVV in een gedoogconstructie, dat heeft... Vorig jaar hele diepe wonden geslagen en die zijn gewoon nog niet genezen. Je merkt overal de gevoeligheden, mensen zijn nog veel gefrustreerd. Ja, denk maar aan die hele discussie over die mastodonten van vorig jaar. Ja, die zijn toen eigenlijk bij het grofvuil weggezet, zou je kunnen zeggen. Nou, dat soort dingen, dat, dat is niet 1, 2, 3 over. Nee. En Peton zei ook in haar speech zaterdag eh, dat CDA's elkaars integriteit nooit in twijfel mogen trekken. En ze zei er ook bij dat is de afgelopen tijd wel fout gegaan. Dus ook op dat vlak hè, moet Peton nog heel wat gesprekken voeren. Pleist Plakken en dat is toch allemaal nodig voordat het CDA er echt bovenop is? Nou, kan één persoon dat aan? <laughs> Nou ja, de eisen zijn heel hoog, hè, dat merk je wel. Uh, en daarop benadrukte Petoom zaterdag ook uh, mensen, we moeten het samen doen. Hè. Uh, ze zijn na afloop van het congres, ik ben niet dat meisje dat alles goed komt maken. Uh, maar ja, dat is de komende tijd wel duidelijk het gezicht van de partij. Dus zij zal ook die klappen op moeten gaan vangen. Uh, en uh, die klappen zullen er komen, want er zullen heel felle discussies gevoerd gaan worden. En het lastige voor Petoom is dat deze partij dus ook in de regering zit. Dus Petum wil straks aan openheid en vernieuwing. Maar aan de andere kant zitten er dus CDA-ministers in het kabinet... die misschien helemaal geen belang hebben bij openheid en vernieuwing... die gebonden zijn aan de afspraken in dat regeerakkoord. Want dat merkte je zaterdag al. CDA-leden die hebben moeite met uh, die animal cops in het regeerakkoord. Mm -hmm. Met de bezuiniging op het passend onderwijs. Ja, en ondertussen moet Petoom dus uh, gaan, uh, gaan vernieuwen met de partij... een andere koers gaan uitzetten. Dus dat zal heel veel spanning geven de komende tijd. En uh, het geen eenvoudige klus maken. Goed, Maar Geert Boer vanuit Den Haag. In ieder geval weet Petoom waar ze aan begint. Of misschien ook nog wel niet. We spreken haar in ieder geval zo dadelijk kwart voor acht. Nou, dat wordt een uh, moeilijke taak voor Peter. Ik ben benieuwd straks. Um, zeven minuten voor half acht is het. Wij gaan eens even naar die twee meisjes... van het Sint maartenscollege uit Maastricht. Die worden sinds vrijdag vermist in Parijs. Daar waren ze op schoolreisje. We praten erover met Johan Moes. Hij is directeur van de VMBO-afdeling... waar die twee meisjes op zaten. Meneer Moes, goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan mij voorstellen dat u zich ernstige zorgen maakt over deze twee. Ja, dat doen we ook. Dat doen we ook. Ja, het heeft ons geen minuut losgelaten vanaf vrijdagmiddag. Ja. Heeft u überhaupt contact met ze gehad? Uh, vrijdagmiddag na kwart over drie, niet meer. Nee, nee, nee. En wat zegt de politie in Parijs, meneer Moes? Uh, nou, wat die daar nu van zeggen, weet ik niet natuurlijk. Maar we hebben daar vrijdag onder een uur of vier, kwart over vier, uh, aangifte van de vermissing gedaan. Ze hebben daar meteen een opsporingsbericht uh, van doen uitgaan. En. Uh, Vervolgens hebben wij vanuit Maastricht, uh, met, met de politie hier in Maastricht, uh, ook, tijdens ook aangifte gedaan. En zij hebben de contacten met, uh, met de Parijse politie van ons overgenomen. Ik, uh, begrijp, ik heb dagelijks contact met de politie. Ik begrijp dat er serieus werk van gemaakt wordt in Frankrijk. U heeft vastgesproken met de medeleerlingen ook, die ook op schoolreisje waren. Heeft u een idee wat er gebeurd is? Nee, we hebben, we hebben daar geen idee van. Uh, er gaan natuurlijk een hele hoop speculaties. Uh, maar dat vind ik erg moeilijk om daar... Uh, om daarin mee te gaan. Uh, we proberen dat zo objectief mogelijk te benaderen. We weten dat, ze tot, uh, ja, dat er goede afspraken gemaakt zijn. Ze hebben zich simpelweg niet gemeld op het einde van de, ja, van de wandeling over de Champs-Élysées. Dus daar moet, uh, ja, ze, ze moeten of van de route zijn afgeweken of er moet iets anders gebeurd zijn. Ja. Wat voor meisjes zijn het? Kunt je daar wat over vertellen? Het zijn twee meisjes die bij ons in het vierde leer zitten. Um, een meisje van Marokkaanse afkomst en een meisje van Afghaanse afkomst. Had u dit van ze verwacht? Nee, nee want als we dit verwachten dan nemen we deze kinderen niet mee natuurlijk. Nee. Maar goed, zijn het kinderen met, met, nou, ik noem het wat, met problemen thuis? Of zit, zit daar de, de, iets achter? Nee, volgens mij niet. Nee, nee. Ja. nee die, die indruk hebben we niet. Kijk, met elk kind zijn wel een keer wat dingetjes. Dat is met deze kinderen ook wel een keer geweest. Maar dat, dat zijn van die normale puberzaken. Dus maar, dat, dat geeft geen aanleiding om. Waar om heeft u nu over dan? Waar ik het over heb? Nou, dat je een keer een brutale leerlingen hebt of wat dan ook. Maar dat, dat, dat speelt in dit soort zaken absoluut geen rol. Ja. Nee. Dus, Even voor de zekerheid, er is lang genoeg op ze gewacht en naar ze gezocht op die er, vrijdagmiddag. Er is lang genoeg naar ze uh, op ze gewacht. Er is meteen, uh, we hebben altijd twee mensen uh, daar die een coördinerende rol hebben, dus die hoeven geen groep te begeleiden en die kunnen in het geval van een calamiteit altijd ingrijpen. En uh, er is in eerste instantie die groep zelf gewacht. Vervolgens hebben die vrij snel uh, de twee coördinatoren gewaarschuwd en zeiden we missen deze twee leerlingen. En die hebben uh, ja, de zoektocht ook, uh, dat zijn gaan ondersteunen en die hebben dat overgenomen. We hebben ja. en om vier vierkwart of vier al aanmelding, eh, aangifte gedaan, ja. Nou, het zal een raar begin van de schooldag zijn vandaag. Het is verschrikkelijk. Ja. Het is verschrikkelijk. Het heeft ons geen minuut losgelaten. De collega's hebben er erg moeilijk mee. Um, we gaan zo meteen ook uh, iedereen van het personeel inlicht even los van de groep die mee is geweest naar Parijs. Um, Oké. Okay. En ja, we hopen toch dat we, dat we er de komende dagen doorheen komen. En ik hoop van harte dat die kinderen bellen en, en, en, en zeggen, we, zijn, uh, we hebben er een extra dag aan geknoten. Ja, in huis. Nou, dat hopen wij met dat u, uh, meneer Woos. Ja, dank u wel. Dank. Gaan we naar Jeroen Schutijzer, die is vanochtend in de Noordoostpolder in het binnenkort wereldberoemde Nagelen. Ja, Zo is het. <laughs> Marcel, wist jij dat we al negen noteringen hebben... op die UNESCO-lijst? Ja, de, de laatste is de Amsterdamse grachtengordel, hè, geloof ik. Goed zo. En de, de Modus bij Kinderdijk, ja, de Waddenzee en de Beemster... en de Noordoostpolder, die moet daar dus ook bij komen. Uh, meneer Geurts conservator van het Nieuwland Erfgoedcentrum. Ik loop nu met u door nagelen. Ik zie huizen met platte daken, een school met een plat dak, een museum met een plat dak. Is dit nou zo uniek dat dit op die uh, werelderfgoedlijst moet... Nou, op zichzelf is dit natuurlijk wel een uniek dorp. Omdat uh, dit tamelijk afwijkt van wat we elders in de Noordoostpolder vinden. Daar vinden we toch rode pannendaken en uh, bakstenenhuizen in traditionele stijl gebouwd. En ja, hier vind je toch wat wij zouden noemen modernistische architectuur. Ja, uh, van wie? van uh, allerlei bekende persoonlijkheden. Ik noem een Cornelis van Eesteren, Aldo van Eyck, uh, Rietveld. Mensen die uh, verbonden waren aan uh, twee uh, belangrijke architectengroepen. De groep de Acht en de groep de opbouw. En die hebben hier de kans gekregen om in de Noordoostpolder... eigenlijk een soort nieuwe nederzetting te ontwerpen begin jaren 50. Ja, en zoals het op de tekentafel stond, zo is het ook gemaakt. Ja, er is wel veel gekrakeeld rond die tekentafel geweest... maar het is toch grotendeels uitgevoerd zoals de architecten destijds... Wilden hebben. En zo is het ook internationaal gepresenteerd. Daar moet ik dan wel bij vertellen dat er een soort herwaardering voor dit dorp gekomen is in de jaren 80, Toen het opnieuw onder de aandacht is gekomen in de internationale architectuurwereld. Deze huizen zijn gebouwd in de jaren 50 en na de oorlog eh, ja. zijn ze wel een beetje stevig. Nou ja, ze zijn nog stevig. Ze zijn allemaal bewoond. Maar eh, er is na de Tweede Wereldoorlog wel vaak met inferieur materiaal gebouwd. En dat betekent dat je dan eh, ja, nu toch wel toe bent eh, af en toe... en een soort ja, zeg maar restauratie en reparatie en vervanging van materialen. En dan is het natuurlijk wel van belang dat als je zo'n bijzonder dorp hebt als dit Nagelen... dat je dan ook oplet wat je doet. En dat je daar eh, in elk geval probeert het karakter van het dorp te bewaren. Ja. Dan staan we hier in een straat. Ik zie twee huizen die te koop staan. Zou dat een teken aan de wand zijn? Nou, ik denk niet echt dat dat hier een teken aan de wand is uh, voor de situatie. Want ik dacht dat uh, Nagelen nog een zeer levendig dorp was uh, hier in de Noordoostpolder. Dus ik denk dat u dat uh, meer moet uh, bevatten dan dat mensen elders een plek uh, gaan zoeken in Nagelen. Oké, okay, meneer Geurts. Dank u wel.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 Klaar voor het nieuwe pinnen? Neem office basis van Ziggo Zakelijk met pin en chip. Nu pin en chip voor slechts 8,95 per maand. Kijk op Ziggozakelijk.nl. Radio 1. Het NOS Journaal. Nederlandse Mariniers doden twee Somalische piraten en weer honderden gewonden door geweld in Jemen. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Bij een bevrijdingsactie van het Nederlandse marinefregat Tromp zijn twee Somalische piraten omgekomen. 16 andere piraten worden vastgehouden. De Tromp kwam zaterdagochtend voor de Somalische kust in actie om een Iraans visserschip te bevrijden, dat was gekaapt door Somalische piraten. Volgens het ministerie van Defensie openden de piraten het vuur op de tromp en toen werd er teruggeschoten. Aan de Nederlandse kant vielen geen gewonden. En het gekaapte Iraanse schip werd door marinemensen bevrijd. In Jemen zijn door hard politieoptreden tegen demonstranten opnieuw honderden mensen gewond geraakt. In de stad Houdaida trokken enkele duizenden betogers op naar het presidentieel paleis. Toen ze door ordentroepen werden beschoten met vuurwapens en traangas. Journalist Judith Spiegel in Jemen. Ik heb gehoord dat er gewonden zijn gevallen. Ik, ik, ik ben daar niet, dus ik kan dat zelf heel moeilijk bevestigen. Dus het is ook vrij vers nieuws. De overgang denk ik ook niet dat de president in Houdaida in zijn huis zat. Want hij is hier waarschijnlijk gewoon niet zo na, maar dit moet dan worden gezien als een symbolische daad. Bij de demonstratie zijn volgens artsen in het lokale ziekenhuis meer dan 400 betogers gewond geraakt. Opnieuw Judith Spiegel. Zijn geschoten. Dat wil ik eerlijk gezegd allemaal aannemen. Ik denk dat. Kijk, die huizen van de president worden natuurlijk beveiligd. Dat spreekt voor zich. En in Jemen zijn ze in het algemeen niet te behoord om als er dan wordt opgemarcheerd richting dat huis geweld te gebruiken. De demonstranten protesteerden tegen het politiegeweld van gisteren in Thais. Daarbij vielen twee doden en honderden gewonden.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 More than the 230 people, wounded persons for treatment. And we will have uh, we will take additional patients, wounded persons in Benghazi. Nearly 10 people take more, yeah. Volgens de opstandelingen aan boord is de situatie in Misrata slecht. Grote delen van de stad zitten zonder water, elektriciteit en medicijnen. In drie vliegtuigen van Southwest Airlines zijn scheurtjes in de romp gevonden. Dat gebeurde bij extra inspecties bij de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Southwest hield dit weekend zo'n 80 Boeings aan de grond. nadat op vrijdag een van de toestellen een noodlanding had gemaakt. De Amerikaanse transportraad denkt niet dat er nog meer scheuren worden ontdekt. Ik ben niet van any additional problems that Southwest has found. However, again, that being that they are party to the investigation, we would expect that if they are getting information, that they would be feeding that back. Vanwege de inspecties heeft Southwest Airlines dit weekend zo'n 600 vluchten geannuleerd. En vandaag verwacht de maatschappij zo'n 175 annuleringen. In Kazachstan heeft president Nazarbayev, zoals verwacht, de presidentsverkiezingen gewonnen. Volgens de kiescommissie geeft hij 95,5% van de stemmen. En dat is voor hem een record. De vorige keer, in 2005, bleef hij steken op 91%. Procent. De 70-jarige Nazarbayev is al aan de macht sinds 1989, toen Kazachstan al deel uitmaakte van de Sovjet-Unie. Volgens de grondwet kan hij onbeperkt worden herkozen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 De wind is matig tot vrij krachtig boven land en krachtig aan zee... en wordt in de middag wat vlagerig. Na morgen is het droog en keert geleidelijk de zon weer terug. Nou, weer hebben je verkeersinformatie. 32 files, 135 kilometer bij elkaar. Redelijk normaal voor dit tijdstip. Wel zitten er een paar wat lange files tussen. Op de A6 richting Muiden bij knooppunt Muidenberg. 9 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht... Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... tussen Ippenburg en Berkel en Roderijs, 11 kilometer. De afrit Berkel en Roderijs is afgesloten. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... voor knooppunt plein 11 kilometer. Hij heeft te maken met een file op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Rotterdam Centrum, 7 kilometer. Maakt de huidige spaarrent u En verwacht u van de beurs nog maar weinig?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 En onze verslaggever Louis Dekker, want die is deze week onze elektropionier. Laat hem zomaar omschrijven. Hij rijdt als een van de eerste Nederlanders een hele werkweek volledig elektrisch. Dus uh, in een auto zonder benzine of diesel. En ook geen hybride, zoals de Prius. Als hij leeg is, is hij gewoon leeg. Louis legt nu zijn eerste kilometers af, bevindt zich in Midden-Nederland. Ergens in Midden-Nederland. Vertel eens, Louis, waar ben je? Ik uh, rijd net op de A15, die snelweg van uh, Nijmegen naar Rotterdam-Afritgelden-Malsen voorbij. Dan gaan ze dadelijk een bocht maken richting A2 om te proberen in de ochtendsplits richting Amsterdam te komen. Maar ja, dat kan nog wel even duren. Hoe rijdt dat nou elektrisch? In het begin heel onwennig, maar het is verraderlijk hoe snel je eraan wint. Het is uh, bijna normaal, het is alleen ontzettend stil. Ik weet niet wat jullie exact kunnen horen, maar het, het klinkt een beetje als een rijden in de woonkamer. Ja, het ruist wat. Ja. En, het, en het is, ik zit de hele tijd te denken, hoe zal ik dit omschrijven? Er is een, een, een piepje aan boord, wat jullie waarschijnlijk al niet meer horen... maar een piepje, dat, moet, dat doet een beetje denken aan een vliegtuig dat naar de taxibaan gaat. Dan hoor je wel eens zo'n zo hoog toontje. Hij is niet helemaal stil, maar het komt er wel bijna op neer. En jij m, zou zomaar in de file kunnen belanden. Hoe lang kun je het uithouden met deze auto? Uh, nou, dat is een blik op het dashboard. Op dit moment nog 107 kilometer. Mm -hmm. Daar moet ik bij zeggen dat ik nu een kilometer of 20 al gereden heb, dus dat waren er 130. Uh, en dat hangt er hele van, helemaal vanaf hoe ik me gedraag. Is de snelweg helemaal open en ga ik helemaal uh, loos op 130 kilometer per uur, dan red ik die afstand misschien net. En ben ik netjes, dan haal ik het makkelijk. Okay. Dus ik moet, ik moet heel veel kijken, ik moet heel veel plannen, ik moet op een andere manier rijden. Ik bedoel, er is veel dat de afgelopen jaren gezegd over het nieuwe rijden. Nou, dit is het nieuwe rijden 2.0. <laughs> Want moet je bijvoorbeeld, als je in de file staat, hè, um, verbruikt die auto dan ook veel? Nou, is mij beloofd. En uiteraard ga ik het allemaal ontdekken. Als ik straks uh, klem kom bij Everdingen, dat zal de eerste grote file wel zijn: Beest, Everdingen, die hoek. Je hoort dat straks zo dadelijk van de ANWB, denk ik wel. Dan als ik stilsta, blijft in principe die teller met, het, uh, met de afstand die ik nog kan rijden op dezelfde plek staan. Met andere woorden, op dat moment verbruik ik niets tot bijna niets. Tenzij ik rare dingen doe, zoals de airco aanzetten of dingen die echt veel, veel stroom vreden. Airco moet je niet, niet onderschatten. Als ik nu de airco aanzet, ik rijd nu zonder airco, ik zal hem even aanzetten. Uh, de afstand die ik nu kan rijden is nog 106 en nu gaat hij rekenen. Wat het gebruik van de airco inhoudt. Hoeveel dat van mijn kilometers af gaat knagen. Nou, ik zal het je zo dadelijk gaan vertellen, want hij heeft nu aan het regenen. Hmm, goed. Stel, je komt leeg te staan, dan, uh, dan sta je? Of is er wel een stopcontact in de buurt altijd? Nou, dan heb ik een telefoon in de buurt. Maar dat is het dan ook wel, want dan moet ik worden opgehaald. <lacht> Weggesleept. En dan hopen dat je telefoon is opgeladen. <lacht> ja. Nou, er is een, een mooie overeenkomst. Kijk, wij zijn er allemaal aan gewend om met een telefoon van huis te gaan die volgeladen is. Want je wil onderweg altijd wel kunnen bellen, toch? Ja, dat is eigenlijk, het, eigenlijk moet je met deze auto ook zo gaan denken. Iedere keer als ik hem ergens parkeer, moet ik als de gaan op zoek naar een stopcontact. Om het maar zo te noemen. Dat zijn in de praktijk van die, van die palen waarvan je er nog niet zoveel ziet in Nederland. Er zouden er al heel veel moeten zijn. zeg ik amper zo even tussendoor, maar er zijn er nog maar ruim 200. Dat wordt mijn ware speurtocht. Ik zal echt als ik stilsta onmiddellijk bij laten om mezelf een goed vertrouwd voelen te bezorgen, Maar het probleem is dus wel, a, er zijn er nog weinig, b, het duurt een eeuwigheid voordat hij weer vol is. Ja, precies. Dus ik ga veel plannen. Hey, en weet je al uh, hoeveel die opvreed, die Erco Hij vreed een, uh, een kilometer of 15, 20 van mijn, 15, à ja, 20 van af. zo, dat is behoorlijk. Ja. Doe maar weer ja, uit, dank is, je. Dat is confronterend. Oké. Okay. Louis Dekker, we horen hem later weer. Dank je wel. Tijd voor de sport. Tom van het Hek, goedemorgen. Erko ook net uitgezet. Goedemorgen. Oké, ik krijg toch zoveel al warm. Ja. PSV van voetbal natuurlijk ook. PSV Twente, de wedstrijd van het weekend. Twente, goede zaken gedaan. Wordt Twente kampioen? Um, ja, Twente is wel de club die het meest overtuigend voetbalt. En ook weer het meest durfde te voetballen. En PSV heeft toch het grote probleem dat men voorin echt te weinig klasse heeft. Vier wedstrijden, zomaar eens op een rijtje gezet. Twee keer Ajax, twee keer tegen Twente. Nul doelpunten hè? dit he? seizoen. Uh, Kreeg 1-2 echte kansen ook weer. Ja, dan moet je een keer een goal maken. Lukte niet Twente met een fenomenale Jansen. Dat, dat tweede doelpunt, dat is natuurlijk al duizend keer vertoond. Maar dat, dat moeten we blijven vertonen, zo'n mooi doelpunt was het. Uh, het enige wat Twente nog kan tegenhouden, mijn zin, is ook die wedstrijden in de Europa League. Of ze daar ongeschonden niet zozeer. Of ze de volgende ronde halen. Maar of daar niet weer nieuwe blessures bij komen. Want Jansen en Ruijs, de mensen die het echt moeten doen. Lopen allebei een beetje op 80, 85 procent. Als die heel blijven. Eh, ja, dan moet Twente gewoon kampioen gaan worden. Want eh, wat elke keer leuk is. Is dat de club die op achterstand komt. Ineens feilloos het programma uit zijn hoofd weet van de koploper. En dan zegt die hebben het nog heel zwaar. <lacht> nou, eh, ik heb die programma's natuurlijk er eens even bijgehaald. En bijvoorbeeld ook PSV moet nog naar Heracles. Feyenoord en Groningen. Ik zie Twente geen vijf wedstrijden winnen op rij. Daarvoor zijn ze hier en daar te vermoeid. Maar ik zie PSV ook geen vijf wedstrijden winnen op rij. En zelfs in Amsterdam hoopt men tussen alle perikelen door ook nog af en toe naar de stand kijken dat er nog wat kan gebeuren. Maar Twente is nu toch wel echt, vind ik, de favoriet. Zeker na hoe ze dat vorig jaar gedaan hebben. De grootste zenuwen er een beetje af. En het zou verdiend zijn voor het Nederlands voetbal wat mij betreft. Als Twente gewoon de beste ploeg van het seizoen ook de kampioen gaat worden over vijf wedstrijden. Hmm, nou, wij uh, gaan dat met jou meekijken. Ja. Uh, andere Wielrennen, de Ronde van Vlaanderen, geen Cancelara, ah, maar nee. Nick Nuijens. Hmm. Ja, we hadden er veel genoemd uh, vrijdag. Maar er zaten niet. er ook uh, veel bij, maar uh, Nick Nuijens hadden wij eerlijk gezegd niet genoemd. Werd ook eigenlijk niet echt verwacht, maar goed uh, uh, is van ploeg veranderd, reed goed. Kanselara reed eigenlijk wel weer fenomenaal. En men had zich er zo'n beetje bij neergelegd, want hij reed ze eentje weer eventjes uh, van, de, van het peloton naar de koploper toe. En je dacht, nou daar gaat hij weer. Maar zelfs hij blijkt, uh, al dan niet met een andere fiets van vorig jaar, maar ook maar gewoon een mens te zijn. En uh, ook hij, bij hem raakte ook uh, de benzine op, zeg maar. Had ook geen stekker meer in de buurt om op te, op te tanken. En toen gingen ze met een, uh, ja, met een klein groepje naar de finish. En uh, Nuyens was daarvan gewoon echt de sterkste. Had nog het meeste over. Uh, is wel mooi, want het is een Belg natuurlijk. Dat een Belg die de Ronde van Vlaanderen wint, is altijd mooi. En het is ook mooi dat het een keer niet Cancellara is in deze, hoewel die wel misschien weer gewoon de sterkste renner was. En toch ook even eer aan de Nederlanders, Sebastian Langeveld, want uh, ik zei al en je had 53 euro konden verdienen als je 1 euro inzet. Ja, dat weet nog je dat zei, Je kwam in de buurt, want uh, hij werd vijfde uiteindelijk. Hij reed een prachtige koers ook. En in de Ronde van Vlaanderen, die koersen boven de 250 kilometer... blijven echt de 10-15 beste over. Die lange veld wordt ieder jaar sterker. Dus wat dat betreft was het ook voor Nederland gewoon een mooie dag. En het was een prachtige finale. Het was ook prachtig weer. En eigenlijk is de enige dag dat je niet op mooi weer hoopt als de Ronde van Vlaanderen is. Maar we hebben nog een weekje hoop, want volgende week hebben we parijs roubaix En is Kachelara weer de favoriet, op vrijdag uitleggen. Oké, okay, kijk eens aan. Tom, ik heb er nu al zin in. Tot dan? hoi. Oké. Okay. Spreken straks de nieuwe voorzitter van het CDA. Beseft zij wel wat een zware taak zij straks krijgt. Heeft inmiddels. Want ze is gekozen. Eerste verkeersinformatie bij de bij John Bakker. Met op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden, bij knooppunt Maardenberg. 7 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. Problemen rond Rotterdam. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... tussen Ipenburg en Berkel en Roderijs, 12 kilometer. De afrit Berkel en Roderijs is afgesloten. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt plein 11 kilometer. En dat heeft weer te maken met een file op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Kleinpolderplein, inmiddels 11 kilometer... De afrit Spaanse polder op de A20 is afgesloten. Even nog, John, want Louis Dekker zit met niet al te veel stroom onderweg op de A15. Gaat hij vastlopen bij beesten en dingen? Ik zal eens even kijken voor je. Heel even een ander schermpje, A15. Nou, dat valt mee. Nee, oh. A15 rijdt, rijdt redelijk door. Nou, dan kan de airco weer aan. John Bakker bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Dames en heren, het woord is aan onze... Nieuwe partijvoorzitter Rut Peetoom. En applaus was haar deel. Het CDA heeft de nieuwe partijvoorzitter in de persoon van de Utrechtse dominee Rut Peetoom. Onder haar leiding wordt het CDA weer uit het dal klimmen, zoals het heet. Dal waar de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen van juni in terecht is gekomen. Met een aanloop daarvoor natuurlijk. Wij gaan nu praten met de nieuwe voorzitter, mevrouw Peetoom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb al heel wat gehoord. Geen nieuwe ruzies, geen verdeeldheid meer. Een duidelijk profiel. Uh, herkenbaar. Onderling respect. U wacht een hele zware taak. Heeft u er zin in? Ja, ik heb er zin in. Het is een uh, grote klus, maar uh, politiek is niet voor bange mensen. Nee, dat kan ik me voorstellen. Want um, waarom, wat heeft u nodig om deze taak te kunnen volbrengen? Om die eenheid in de partij weer terug te brengen? Vertrouwen, dat is heel belangrijk en dat heb ik gekregen afgelopen zaterdag. Van, uh, bijna 61% van de stemmen zijn, uh, die heb ik gekregen afgelopen zaterdag. En dat is gewoon echt heel mooi om nu te kunnen doen wat er moet worden gedaan. Is er wel duidelijk dat mensen u willen? Ja, dat, uh, ik, ik heb het ook geproefd in mijn campagne. Ik heb een maand heel intensief campagne gevoerd uh, overal in het land. En uh, veel leden gesproken die ook hun teleurstellingen hebben uh, verteld, hun verwachtingen... Uh -huh. Ik was zelf vicevoorzitter van een commissie Frissen, waarin ook allerlei opgaven zijn neergezet. Ja, in die zin weet ik wel waar ik aan begin. De verwachtingen zijn inderdaad heel hoog. Maar ja, het, is, het moet wel gebeuren. Mevrouw Peter, om uw uitverkiezing, vindt u dat overtuigend genoeg? Want 14.000 CDA-leden CDA -leden, hebben aan de verkiezing meegedaan, maar het CDA heeft 68.000 leden. Leefde het wel genoeg, vond u? Nou, um, de verkiezingen zijn uh, georganiseerd uh, ook via internet en via telefoon. Uh, wij gaan natuurlijk evalueren of dat uh, he, voldoende was om mensen te kunnen bereiken. Mm. Um, de partij heeft er alles aan gedaan om het kenbaar uh, te maken. Um, ja, in die zin is het ook een experiment, deze verkiezing. Uh, ik, uh, ja, ik ben er altijd voor dat zoveel mogelijk uh, mensen stemmen. Maar uh, ja, dit is wat het nu is. Ja. En uh, ja, ik heb dus wel in het de, in de, in de land ook geproefd hè, dat uh, mensen wel heel erg meeleven mee met wat er nu in het CDA gebeurt. De, en de betrokkenheid de is er nog wel. Ja, zeker. zeker. En ja, ik, ik vond, ja, ik, ik, ik had er altijd wel, wel zin in, maar tijdens die campagne merk je dan hoe het leeft. En dat mensen ook inderdaad van alles willen doen. Dus. Ja, ik, ik begon het steeds leuker te vinden en uh, ook steeds meer zin te krijgen in de klussen. Dus wat dat betreft begin ik er toch heel positief aan hoor. Als vicevoorzitter van die commissie Frissen heeft u samen met anderen geconcludeerd dat het uh, bij het CDA ontbrak aan zichtbaarheid. U wilt de partij een duidelijk en nieuw gezicht geven. Uh, waar denkt u dan aan? Nou, wij hebben uh, bij Frissen ook gevraagd wat, uh, wat mensen verwachten van het CDA. Hè. Uh, ze hebben niet meer gestemd op het CDA omdat ze niet meer wisten waar het CDA voor stond. Maar nou, mm -hmm. nou, wat vindt u dan waar het CDA voor gaat moeten staan? Dat zijn uh, de immateriële waarden. Daar waren de ondervraagden heel stellig over. Moeten we dan, dat dan de de denken? Politiek, Ja, politiek gaat dus over solidariteit, over rechtvaardigheid, over respect, over de menselijke maat. Dat zijn allemaal dingen die mensen van het CDA verwachten. En hoe komt dat terug in concrete partijpunten? Nou... Uh, aan de vruchten kent men de boom, zegt men. Dus je moet laten zien, zowel in je standpunten als in de mensen die het doen, dat dit belangrijke punten voor je ja, zijn. dus hoe komt dat terug in de partijpunten? Die solidariteit bijvoorbeeld? Nou, dat betekent bijvoorbeeld een, een houdbaar sociale zekerheidsstelsel, ook voor de generaties na ons. En als je zo ontzettend moet bezuinigen als nu gebeurt, betekent dat dus een hele duidelijke keuzes waarin die solidariteit ook zichtbaar wordt. Maar dat komt vanuit de leden. Laat dat heel helder zijn. Een partijvoorzitter komt hier niet om te zeggen... zus en zo gaan we het nu doen. Mm -hmm. Een partijvoorzitter is om uh, aan te jagen, te mobiliseren... wat de leden daaronder verstaan. En dat is mijn taak. Ja, toch wordt uw rol wel wat anders gezien. Want die medemenselijkheid, die solidariteit... Dat, dat wordt u gezegd dat dat heeft u. Dat draagt u hoog in het vaandel. En u wordt daarmee een beetje gezien als de tegenhanger. Het staat vanochtend ook weer in de kranten. Als Maxime Verhagen, voelt u dat zelf ook zo? Nee, helemaal niet. Um, ik heb uh, ook de afgelopen weken goed contact gehad met, met, met Maxime. En ook zijn speech van afgelopen zaterdag vond ik dat dat er heel helder in stond... Uh, wij zijn een partij van betrouwbaarheid. Ook uh, solide uh, financiële maatregelen. Uh, wij, uh, en dat gecombineerd met, met die solidariteit. Met uh, de, het opkomen voor kwetsbare mensen in de samenleving. Ja dat, ja, dat is onze uitdaging. Toch missen de leden dat een beetje bij Verhagen. Die wordt verweten machtspoliticus te zijn, hard te zijn. De balans is met u wat teruggebracht. Maar u heeft zelf niet dat idee dat dat uw rol nou, gaat worden. Het is heel helder, en dat zei frissen ook... dat uh, de mensen in de fractie, de mensen in de regering... en uh, in de partij verschillende verantwoordelijkheden hebben. En uh, als er één ding helder is, dat er goed samengewerkt moet worden... maar dat je wel verschillende posities hebt. Als je in de regering zet, mo zit, moet je altijd compromisbeleid voeren. Want ja, je werkt met anderen samen en die denken er anders over. Mm. En uh, dan is het dus ook uh, in het belang van de mensen in de regering... dat de partij zelf sterk is en een helder gezicht heeft. Nou, dat, mm. moet, ik, dat moet ik laten zien. U heeft ook gezegd dat er uh, onder... Respect moet zijn en dat het niet meer zo mag zijn dat CDA's elkaar integriteit in twijfel trekken. Nou, is er natuurlijk wel veel gedoe geweest destijds tussen Klink en Verhagen En dat ging er niet altijd even netjes aan toe. Is dat een beetje waaraan u refereert? Nee, het is, het is breder in de partij. Hè. Dat is, er waren heel moeilijke dus. keuzes in de, afgelopen, uh, in de afgelopen tijd. Nou, er zijn over, over en weer, en dan heb ik het niet alleen over Klinkenverhagen, maar in de partij, breder, uh, hebben mensen kleerscheuren opgelopen aan uh, de discussies in de partij. En, ja, ja, dat, ja, dat, klinkt dat is wat passief. Er zijn natuurlijk mensen die dat, die dat actief hebben, hebben uitgedragen. In de afgelopen tijd zijn er ook mensen die hebben opgeroepen, bijvoorbeeld om iemand anders te stemmen dan een CDA. En daarvan hebben wij ook gezegd: van ja, als je kritiek hebt, graag, maar wel binnen de partij. Je zegt het met elkaar rechtstreeks, je zegt het met elkaar niet via de media. Je laat elkaar in je waarde, ook al denk je er verschillend over. Nou, dat is een vertrekpunt waaruit ik ook zelf wil opereren in de komende tijd. Goed, wij wensen u veel succes met uw klus. Hartelijk dank, Florentin. Rut Beethoven, nieuwe partijvoorzitter van het CDA. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Hulporganisaties bereiden zich voor op een instroom van een kwart miljoen vluchtelingen uit die voorkust... naar buurland Liberia als de veiligheidssituatie daar nog verslechtert. Sky News sprak met werknemers van hulporganisatie Oxfam. Zij waarschuwen voor een tekort aan voedsel. Verder zijn ze bang dat er onvoldoende sanitaire voorzieningen zijn om zoveel vluchtelingen in Liberia op te vangen. In die voorkust woedt een burgeroorlog tussen de aanhangers van president Bakboog en de nieuwgekozen president Watara. Er zijn al 1 miljoen mensen gevlucht. Belgische prins Laurent moet de hotelrekening terugbetalen van zijn omstreden reis naar het voormalige Kolonie Congo. Volgens de Vlaamse kranten Standaard en de Morgen ook moet hij 7.000 euro overboeken voor de overnachtingen van het gezelschap dat met hem meereisde. Een Belgische zakenman die veel investeert in Congo... had het bedrag voor de hotelkosten voorgeschoten. Prins Laurent, de jongste zoon van koning Albert... haalde zich de woede van zijn vader en demissionair premier Yves Le Terme... op de hals door Congo te bezoeken... terwijl hem dat juist nadrukkelijk was afgeraden. Laurent zegt daar vooral milieuprojecten te hebben bezocht. Maar in zijn gevolg waren ook zakenvrienden. FNV staat op de rand van een interne crisis. Oorzaak is volgens de Telegraaf de onderhandelingen... over het nieuwe pensioensysteem. De vakcentrale FNV wil dooronderhandelen met de werkgevers en minister Kamp van Sociale Zaken. Eisen prominente bestuurders dat de stekker uit het onderhandelingsproces wordt getrokken. Actievoerders van Milieudefensie hebben vanochtend het paleis op de Dam in Amsterdam beklommen en spandoeken uitgerold. Op de website van de organisatie staan filmpjes hoe de actievoerders naar boven klommen. Milieudefensie protesteert met de actie tegen het inkopen van fout hout door de Rijksoverheid. Volgens de actievoerders wordt bij veel bouwprojecten van de overheid fout hout in gekocht. Zo zou er bij de renovatie van het paleis op de Dam... onder meer niet duurzaam okome hout uit West-Afrika zijn gebruikt. Dat hout staat op de rode lijst van bedreigde soorten... van de internationale natuurorganisatie IUCN. Een opmerkelijk bericht uit Australië. De nieuwszender ABC News daar bericht over een vrouw... die een val van zes verdiepingen met haar auto heeft overleefd. Haar wagen reed van het dak van een parkeergarage in Melbourne. Tuimelde naar beneden en kwam beneden klim te zitten... tussen twee gebouwen op de begane grond. De vrouw zat een half uur vast in haar auto... Die zo 30 meter naar beneden was gevallen. Volgens toegesneld ambulancepersoneel had de vrouw flinke snijwonden aan haar hoofd. Ze is overgebracht naar een ziekenhuis. Haar toestand is stabiel. De bestuurscrisis bij Ajax blijft de gemoederen bij de club bezighouden. BNN Nieuwsradio sprak met de zoon van Danny Blind, Daley Blind. Hij voetbalt in het eerste elftal. Het is niet leuk als je vader onbetrouwbaar wordt genoemd, zegt Blind Junior. Vorige week stapte het bestuur van de Amsterdamse club op... na aanhoudende kritiek van kamp Kruif. Ajax heeft een speciale commissie ingesteld... die het spanningsveld tussen de huidige clubleiding en Kruijf nu gaat onderzoeken. Daarna zal waarschijnlijk een benoemingscommissie in het leven worden geroepen... die dan geschikte kandidaten zoekt voor een nieuw te vormen bestuur en raad van commissarissen.